Goedenavond. Bij het woord astrologie denken we al snel aan zaken als horoscopen, toekomstvoorspellen, sterrenbeelden en dergelijke. Bijna niemand zal in eerste instantie denken aan de oorsprong van de sterrenkunde. Toch hebben sterrenkunde of astronomie en astrologie alles met elkaar te maken. Heel lang geleden bestond er geen verschil tussen sterrenkunde en astrologie. De taak van de sterrenkundigen bestond al ver voor het begin van onze jaartelling uit het doen van nauwgezette waarnemingen. Posities van zon, maan en planeten waren nodig om te kunnen schatten wanneer de seizoenswisselingen zouden plaatsvinden. Voorspellingen werden van de astronomen letterlijk gevraagd. Geleidelijk breidde het taakgebied van de astrologen zich uit tot de personen, vaak de lokale machthebber of invloedrijke personen. We vergeten het gemakkelijk, maar grote sterrenkundigen als Johannes Kepler en ook Galilei verdienden destijds hun brood met astrologie. Astrologie is niet verdwenen, springlevend er wel is ze niet weg te denken uit onze samenleving van vandaag. Beroepsastronomen en ook vaak amateursterrenkundigen vinden dat het zo zachtjes aan tijd wordt dat die oude vormen van bijgeloof verdwijnen. Volgens hen is het allemaal onzin, er klopt niets van. Astrologen zouden hun geld verdienen met bedrog. Maar aan de andere kant is astrologie bijzonder populair. Je hoort zo vaak van verhalen waarin astrologen het op treffende wijze bij het rechte eind hadden. Astrologie en astronomie. In deze negende uitzending uit onze reeks over de sterren... gaan we eigenlijk terug naar de oorsprong van de sterrenkunde. Vandaag hebben we een aantal gasten in onze studio verzameld... die met enthousiasme over een standpunt kunnen praten. Ik stel ze even aan u voor. Henk Nieuwenhuis, conservator van het Planetarium in Vraneker. Voor u een, als trouwe luisteraar waarschijnlijk een bekende. Henk, even een vraag vooraf. Dat Planetarium, dat is toch destijds gebouwd om astrologen de voet dwars te zetten, of niet? Nou, niet helemaal. Hè. Het is gebouwd naar aanleiding van die voorspelling die uiteindelijk door een dominee gedaan is. Dat het bleek was later, hoor, Dat de planeten op elkaar zouden botsen. Dus ik voor mijzelf zeg meer uit een geloofsoverweging om de mensen eigenlijk een beetje bang te maken... en zich nog te bekeren tot het geloof. Ja. Meer astronomie dan astrologie? In dit geval vind ik meer astronomie als astrologie. Ja. En onze volgende gast is Wout Huckelom, verbonden aan de stichting Skepsis. En de naam van de stichting zegt het al... u staat kritisch tegenover astrologie. Waarom is daar een stichting voor nodig? Oh, die stichting is niet alleen nodig uh, voor de astrologie... die uh, wil ook onderzoeken de claims op uh, paranormale gebieden. En daar is een stichting voor nodig? Uh, gezien de populariteit van uh, alle paranormale claims... ja, het wordt wel tijd om daar eens wat tegengas tegen te geven. Ja. Om het allemaal een beetje uh, naar normale proporties... normaal tussen aanhoudingsstekens te brengen? Wat is de werkelijkheid? Ah, we komen daar nog uitvoerig <lacht> op terug natuurlijk. Ja. Onze derde en laatste gast is Marian Bolle. Marian, je bent uh, astroloog. Is dat een vak wat je ergens kunt leren... of is dat iets wat je jezelf aanleert? Uh, ik ben er in 1948 per ongeluk ingerold... omdat ik samen met mijn broer uh, een uh, amateur astronoom was. Toen kreeg ik per ongeluk een boekje over astrologie... dat ik doorgewerkt. En zo bij vlagen steeds weer opgepakt en laten vallen. En toen ik een jaar of twaalf geleden met de heer Chandu samen ging werken... Ja, toen moest het wel fulltime. Ja, dus toen is de balans van astronomie doorgeslagen naar astrologie. Uh, ja... Ja. Nou, astronomie is uh, eigenlijk als hobby in, in, alleen in mijn tienerjaren echt verwend ja. geweest. Okay. Nou, het komt half uur zullen we praten over een aantal technische zaken, maar ook over een aantal fundamentele vraagstukken. We beginnen ermee naar deze muziek. Henk, mag ik met jou de koppen vanaf bijten? Vroeger waren astrologen gelijk aan astronomen. Hè? En uiteraard dan ook omgekeerd. Men zegt ook wel, uh, het is het uh, oudste beroep... of ene oudste beroep, moet ik zeggen, van de wereld. Uh, als we eens kijken naar de gemeenschappelijke oorsprong... van astrologie en astronomie. Hoe oud is het vak dan eigenlijk? Dan is het vak al zeer oud. En ik denk dat we dan niet van astrologen of astronomen moeten spreken... maar van priesters. Het waren eigenlijk priesters die als eerste... Dus uh, de sterrenhemel waarnamen met als doel daaruit dus uh, de tijd te berekenen. Dat zou je kunnen zeggen. En de seizoenen weer te geven. Die priesters hadden als opdracht vaak om dan aan de koning te melden. Als er dus iets bijzonders aan de hemel was. En dan een heel mooi voorbeeld daarvan is in Egypte. Dan zie je als de ster Sirius boven de horizon kwam. Dan gingen die priesters de koning waarschuwen. Vanuit de koning werd het volk gewaarschuwd dat ze uit de Nijldelta moesten. Want die ging dan overstromen. Mm -hmm. En dat vervolgde zich. Met, uh, als er weer een ander bekend hemellichaam opkwam... dan moesten ze weer terug. Want dan was het saaitijd en oosttijd. Dus het was meer een kalender. Ja. Later, en dat is eigenlijk in de tijd van de Grieken... Wordt astrologie dus meer op de man gespeeld, zou ik willen zeggen. Maar daar komen we straks nog op terug. Maar een heel belangrijke dingen die we uit die oudheid nog terugvinden is de Toren van Babel. He? Dat lezen we in de Bijbel over. Dat was eigenlijk een astrologisch object. En als we kijken. Legt het zo. Stone... Ja, die had dus een trap rond die grote Toren. We lezen het er in de Bijbel van, de Toren van Babel. He? liepen trappen gangen en die vertegenwoordigden. elke elk rondloop vertegenwoordigde een planeet. En vandaar dat het een hemelobject genoemd werd. Maar dat is dus eigenlijk een astronomisch of astrologisch object. Ja. En als we dan denken aan Stonehenge, dan hebben we een heel mooi voorbeeld. Hè, voor de zonnewende bijvoorbeeld. Wat ja. is daar precies aan de hand? Ik ben er van de zomer toevallig weer ge geweest. En... Ik weet niet of het de verhalen zijn die erover gaan die maken dat het een speciale uitstraling heeft of dat het echt zo is. Wat, nou, wat is daar aan de hand in dat Stonehenge? Het is, het is ook wel echt, uh, alleen we moeten wel even dan terugrekenen, maar dan komen we straks ook nog terug op de processie. Maar als we dus op een bepaald moment daar zijn, dus als de lente begint, het lentepunt begint, dan staat de zon dus op, precies op een bepaalde plaats vanuit dat Stonehenge. Dus die zonnestralen door die steen heen komen dan precies bij een bepaald berekend punt. En dat geldt dus ook niet alleen voor de zon, maar dat gebeurt dus ook met planeten. En dat is precies van tevoren berekend. En die stenen zijn zo gelegd dat dat precies uitkomt op een bepaalde datum, op een bepaald tijdstip. Ja, dus het is een astronomisch object, ja. min of meer. Hoe oud is dat verschijnsel in Stonehenge? Stonehenge is ook al, al enkele duizend jaar oud. Ja, dus uh, 4000 jaar oud schat ik. Ja, de eerste... De uh, bouw van Stonehenge uh, begon in ongeveer 3100 voor uh, Christus. Maar ja. zoals we het nu kennen, uh, stamt het uit ongeveer 2000 voor Christus. Ja, ja. ja. zo'n 4000 jaar. Ja. Ja, precies. Ze, ja. Henk, jij zei net die voorspellingen. Hè? Die, die, men begon dus met voorspellingen over seizoenen. En uh, als je nu iets weet over met name de astro, no, uh, astrologie, dan gaat het natuurlijk ook over mensen, over personen, over ja. karakters en voorspellingen wat er in de toekomst uh, mogelijk kan gebeuren. Uh, hoe, hoe is men van dat seizoen naar de personen gekomen? Nou, dat is eigenlijk een beetje vreemd... maar ik, ik zie dat eigenlijk als een, een slimme geitje. Grieken waren slimme jongens. En geld heeft altijd een hele grote rol gespeeld bij mensen. En macht ook. Hè. Astrologen hadden een grote macht. Ook in, de, in, de, in die voortijd al. Maar bij de Grieken bouwden zij hun macht eigenlijk nog meer uit... door dus te zeggen van wij kunnen op, per persoon... Hè, via een horoscoop, de geboortehoroscoop in die tijd nog voorspellen wat er u in de toekomst te wachten staat... of wat u zou moeten doen. Ja. Nou, en dat bracht natuurlijk geld in het laadje. En als u dat per maand speelt... en niet alleen op de koning... dan brengt dat natuurlijk heel veel geld in het laadje. En ik ja. denk dat dat een van de oorzaken geweest is. Mag ik niet Marianne, crisis, ja, uh, mag eerst even de, de, de afteroloog aan het woord? want Het ja. is toch een directe vraag voor uh, je, Marjan? Ja, de Grieken waren dus van ouds al vertrouwd met orakels. De rijke mensen gingen bijvoorbeeld naar Delphi toe. En toen kregen de gewone man... in de tijd toen die... De Grieken overal kwamen, brachten ze de astrologie mee uit Babylonië en konden dat als orakel voor de gewone man gebruiken. Ja. Dus, en in Babylonië zelf was dat ondenkbaar, dan ja. stond het onder staatscontrole. In de Griekse tijd is dus ook de, de horoscoop ontstaan. Uh, ik neem aan dat het daarvoor in Babylonië ook al was, want er zijn kleitabletten gevonden van al heel oud, waar ook bijvoorbeeld stond als Nergal, als Mars, de horizon nadert dan zal de geborene een groot krijger zijn. Ja. Dat is eigenlijk al een, een eerste begin van een horoscoop. En, en die wij nu kennen, is dat één is dat uit de Griekse tijd nog? Uh, de horizon en de, de met hemel die punten die vroeger heel belangrijk waren, die gebruiken we nog steeds. Alleen gebruikte men vroeger niet de dierenriemtekens als aanduiding, plaatsaanduiding, maar bepaalde vaste sterren bijvoorbeeld als... Uh, ...maar Doek, de, het sterren ten nadert, zoiets zeiden ze dan. Tegenwoordig gebruiken we sterrenbeelden... ...die ja. trouwens verschoven zijn, maar ja. dat is een ander verhaal. Ja. Uh, hoe, hoe komen we nou aan die indeling van nou, die hele dierenriem bijvoorbeeld... ...hoe is die nou tot stand gekomen? Ja. En die indeling met, uh, uh, ik noem het toch maar even, de, de elementen... ...water, vuur, aarde, licht? Uh, dat is uh, kennelijk empirisch gegroeid. de documenten hoe het gekomen is weten we niet... ...dat is voor onze geschreven tijd gebeurd... Uh, we nemen dus aan dat men empirisch ontdekt heeft dat vanuit de aarde gezien de planeten vanuit een bepaalde deel van, de, van, de, van het firmament, van de, van de dierenriem, een bepaalde werking had. Men heeft die partjes namen gegeven. Men heeft eerst geëxperimenteerd met acht velden, met elf velden, twaalf verschillende velden. En toen heeft men die namen gegeven die kennelijk correspondeerden met het karakter, of het karakter is in de loop van de jaren heeft zich aangepast. Men heeft daarvoor vaste sterren gebruikt die op het verlengde, in de dierenriem op het verlengde stonden. Astrologisch heeft nul graden ram te maken met de hoek van de aardas. Hm. En die verschuift ten opzien van de vaste sterren. Maar dat maakt voor de astrologen niets uit, want voor ons is de stand van de aardas. De kern van de dierenriem. Niet de vaste ster. Is het, is het uh, voor iedere astrolog hetzelfde? Of zijn er ook nog verschillen in? Zijn er nog stromingen in? Uh, de Chinese astrologie heeft veel andere sterrenbeelden. De Chinese astrologie werkt ook met uh, cycli van ongeveer 12 jaar. Die nemen Jupiter als leidende planeet. Maar hun volk is ook heel anders dan, dan wij. Wij nemen de zon, het, het ik. Hm. En zij nemen Jupiter. Dat is meer het, ja, het natuurlijke gezag. De Chinezen leefden ook anders dan wij. Je ja. kan het niet met elkaar vergelijken. Je kunt niet een Chinees horoscoop voor een westerling maken. Nee. Maar toch is het overal ontstaan. Terwijl die culturen, mag je aannemen, niet altijd even frequent met elkaar contact ja. hadden. Uh, hoe zou dat komen, denk je? Ik weet het niet. Je kunt, of empirisch, dat ze tot bepaalde gelijkluidende conclusies komen. Ik noem bijvoorbeeld... Dat nee, ik bedoel dat... dat kennelijk zijn mensen daar bezig geweest in verschillende culturen gelijk, tegelijkertijd. Ik weet niet of de culturen vroeger met elkaar verbinding hebben gehad. Dat is voor onze tijd. Of empirisch dat ze het per stuk hebben, hebben onderzocht. Maar het is wel tekenend dat bijvoorbeeld Venus, dat we, voor ons de planeet is van relaties, kunst, schoonheid. Dat dat voor de Babyloniërs was dat Ishtar, de planeet van de... Ook van de, van de liefde. Dat was voor bijvoorbeeld de Azteken. Die hadden de ochtend- en avondster ook Venus als planeet. Ochtendster als uh, de planeet van de liefde en schoonheid. En Venus als avondster de opschrikte de prostitutie. Dus de karakters die aan de planeten werden toegekend waren toch hetzelfde. Ja. Ondanks de hele grote verschillen verder. Ja. Toch merkwaardig, hè? Ja. ja. Nou, het wordt nu echt tij tijd om uh, een paar kritische kanttekeningen te plaatsen. Ik wou je net het woord geven. Ja. Ga je gang. Ja, zowel op Henk als op uh, Marjan. Uh, ik denk dat Henk het toch iets te zwart ziet als hij zegt dat uh, uh, de astrologie is gegaan van het voorspellen van uh, seizoenen naar het voorspellen van. Uh, lot, het lot van personen om geld te maken ik denk dat het uh, misschien andersom is in ieder geval het is een uh, kritische op, kanttekening om het dus ook van andere kanten te bekijken uh, zelfs wil ik nog verder teruggaan aan het begin van het programma ik, ik denk dat het valt te betwijfelen uh, dat uh, astronomen en astrologen vroeger aan elkaar gelijk waren al, uh, Cicero noemt al de astronoom Eudoxus die in uh, 370 voor Christus al tegen de voorspellingen van de Chaldea waarschuwde dus dat is al heel oud dat astronomen en astrologen het met elkaar oneens zijn. Ik zou dan willen zeggen, eh, wat is dan wel hun gemeenschappelijke oorsprong? Wat is dan wel het gemeenschappelijke dat ze hebben? Ja. Nou, beide, zowel astrologen als, als astronomen, zoeken naar natuurwetten. En ik zou dan willen zeggen, en daar ben ik het dan wel met Henk over eens... dat astronomen eh, zochten naar... Voorspellingen in verband met seizoenen. Astronomen houden zich gewoon bezig, hielden zich bezig met plaatsbepaling en tijdrekening. En ik zou willen zeggen dat astrologen zich van jongs af aan al bezig hielden... met het voorspellen van uh, uh, de toekomst. Uh, astrologen hielden zich bezig met het bestrijden van angsten en onzekerheden. En dat is heel wat anders dan het voorspellen van... Uh, wanneer je moet zaaien en wanneer je moet oogsten. Mm -hmm. Dus die, die, die scheiding zit er al uh, vanaf van, van, van, van, van, van het begin af aan in. Je moet in dat verband ook... Het woord omen noemen. Dat is het begrip voorteken. En dan heb je natuurlijk astronomische voortekens en astrologische voortekens. Astronomische voortekens houden, dan houden zich dan bezig met de seizoenen. En astrologische, met het lot bijvoorbeeld van de koning. Ja. Dus Mag ik even, ja? even, want je hebt net kritiek gegeven op Henk. Of je zei, je bent ja? het niet geheel mee eens. Kan je het een vinden Enk? Henk? Nee, niet helemaal. Want ik, uh, hij gaat wel een heel eind terug tot zo'n vijf, 600 jaar voor Christus. Ja. Maar als we verder teruggaan. Dan vinden we die scheiding beslist niet. Als we heel ver terug gaan. Ja. En uh, tot 600 jaar voor Christus ben ik het met hem eens. Dan weten we wat meer. Wat, ja. wat exacte gegevens. En dan begint astronomie en astrologie zich te scheiden. Daar ben ik het mee eens. Maar daarvoor niet. Nou. Uh, ik ben het met je eens Henk. Als je zegt. Uh, de, als, als we zeggen de omens. Of de omina. is het netjes fout. Uh, als, dat, uh, als we dat als criterium nemen, ja, zowel ja. astrologische als astronomische voorspellingen verschijnen ja. oh. op de Babylonische En dan, dan hebben we het ja. over welke tijd? Dan hebben we het over de Babylonische cultuur van ongeveer 4000 jaar voor Christus. Okay. Uh, nee, sorry, nee. 4000 jaar geleden. Ja. Oké, okay. dat, en is, vast, dan, ja, en dat dan. is vastgesteld. dat ja. is vastgesteld. Nu even naar, want we hebben het toch ook over astrologie. En misschien zijn er toch een heleboel mensen die niet precies weten wat dat beroep nou inhoudt. Mag ik het een beroep noemen? Uh, jawel. Of ik moet ik het een Ja, dus het is een beroep. Ja. Ja. Oké, okay, wat doet u nou precies? En voor wat voor soort mensen? Dat is in de loop van de jaren nog nogal veranderd. Vroeger deed ik dus bij mijn andere werk ook horoscopen. En in de loop van de jaren is dat steeds meer geworden. Nu doe ik het fulltime. Dus dan A komt die maar naar u toe en die zegt, uh, trek mijn horoscoop. Uh, nou, nee. Ik, oh. Ze moeten eerst schrijven. Want ja. je krijgt een hele, anders krijg je heel veel nieuwsgierigen. En, ja, maar goed, iemand die al door de selectie heen is, hè? want het gaat nu even om, om uw vak. Dan, ja. wat, wat, wat, wat doet u dan? Eerst de horoscoop maken, dus de geboortetijd en de berekeningen maken. Ja. Dan vraag ik ook altijd, het, als ik ze zelf niet zie, handschrift, foto, om een beetje indruk van de persoon te krijgen. Want horoscoop geeft volgens mijn idee wat van de aanleg. Maar je, je, de horoscoop zegt niet hoe die aanleg zich ontwikkelt. Dus je moet gaan interpreteren, naar de persoon toedenken... Ik doe ook les testen erbij. Dus dat ja, dat, dan, alleen uit astrologie zou ik het... zelden verantwoord vinden ja. om de ander te helpen. Maar wat, als iemand nou bij u komt, ja. wat, wat krijgt die dan? Wat, wat is dan het resultaat? Wat krijg ik van u als ik naar u toe ga? Uh, dat hangt er vanaf wat u verwacht. Als mensen alleen komen voor de aardigheid en een horoscoop... dan pak, pak ik ze niet. Een kind kan bijvoorbeeld een, op school moeilijkheden hebben. Ja. Of met een beroepskeuze zitten. Dan kijk ik, uit, kijk ik wel, waar, waar gaat de interesse uit. Is die interesse tijdelijk of voert die bij de horoscoop? Iemand kan bijvoorbeeld relatieproblemen hebben. Dan kijk ik wat, is de, wat kan er in die, in die twee personen in deze omstandigheden misgaan. Wat is het kernpunt? Ja. En, en die conclusies die trekt u uit... Uh, bepaalde combinaties, hè. tenminste wat ik het eens over gelezen heb... Uh, heeft het te maken met huizen en met standen van planeten en zo. Vooral de aspecten die zijn voor, voor mij het meest betrouwbaar. Ja. Hoe, hoe, hoe, hoe, zie, hoe ziet zo'n horoscoop er dan precies? Kunt u dat eens even omschrijven, dat mensen denken van... oh, daar is die mevrouw mee bezig. Uh, de horoscoop is een cirkel en in het middelpunt zit de mens op aarde. Dan heb je in het oosten de planeten die opkomen... De dierenriem zijn dan over die horoscoopcirkel verdeeld. En we tekenen die planeten in die cirkel. Die planeten kunnen die cirkel met elkaar in bepaalde delen verdelen. Bijvoorbeeld zoals zon en maan bij volle maan tegenover elkaar staan. Dan spelen ze op een of andere manier met elkaar samen. Mm -hmm. En dan kijken we wat doen die planeten met elkaar, die krachten. Dat heeft Pitakars even al geprobeerd om dat met, uh, in de muziek met de akkoorden te vergelijken. Mm. Hij vond dus wel dat het werkte, maar niet waarom. Ja, wel heeft dat ook geprobeerd. En dan zegt u, het sterrenbeeld staat in, in, in, in dat teken, dus die kracht speelt bijvoorbeeld heel sterk, of niet? Dat is weer per horoscoop anders. Dat ja, dat begrijp ik. Welke, ja. ja, inderdaad. Ja. En dan kijk je welke invloeden het tijdelijk spelen. Het kan ook een tijdelijk moeilijk, moeilijke periode zijn. Ja. En dan probeer je dan met de persoon uit te komen. Ja. Uh, wat u net zei is dat u op een gegeven moment, kijk, dat, dat berekenen, dat is, dat is vrij. Uh, rekenkundig eigenlijk, dat, is dat die zelfs de computerprogramma's, dacht dat ja, tegenwoordig aan te doen. Dan komt de interpretatie van die gegevens. Ja. Hoe doet u dat? Ik krijg eerst een, ik kijk eerst wat het volgens de gewone regels, die Haskoop zegt. Dan, wat zijn gewone regels? Uh, die liggen vast, bedoelt. Die liggen. Dus voor iedereen die... hetzelfde. Nee, dat zijn vuistregels waar je mee begint. Ja, bedoel, dus je kijkt elke... of er veel agressie in die horoscoop zit, ja. of de persoon echt introvert of extroverte in neigingen heeft, kans ja. op of last met relaties. Ja. Dan ga je kijken naar de situatie waar die in zit, le leeftijd die die heeft. Want op, uh, u hebt nu dezelfde horoscoop als wanneer u een lief oud mannetje van 80 bent. En toen bent u heel anders in die tijd. Dus je moet ook de leeftijd behaalden. En bijvoorbeeld de religie, die, die telt mee, de cultuur telt mee, de opvoeding. Ja. Dus elke horoscoop is weer anders ja. door, de, door, de om, door de omstandigheden. Is dat nou even. geheel uh, objectief of is dat ook subjectief? Met andere woorden. Als u van mij mijn horoscoop uitrekent en ik uh, laat hem door u interpreteren... krijg ik dan precies hetzelfde, dan wanneer ik diezelfde horoscoop... die u uitgerekend heeft, door een andere astrologe laat interpreteren. Kunnen daar verschillen in ontstaan dan? Uh, de karakterschets zal vrijwel gelijkluidend zijn. Maar bij de interpretatie en de raadgeving die u krijgt... speelt natuurlijk de persoonlijkheid van de, degene die je doet sterk mee. Dat heb je bij psychologen ook. Als je twee rapporten naast elkaar legt, wijken ze ook sterk af. We hebben een hele hoop gehoord over de werkwijze van de astroloog in dit geval. Wout, heb jij nou nog iets op, op te vertellen? Op de werkwijze? Uh, nee, dat. Uh... Met name bij die interpretaties, denk ik, hè? Waar jullie kritiek naar uit zal gaan of niet? Uh, dat laat ik aan Henk graag over uh, de kritiek op de astrologie. Uh, ik geloof dat mijn functie in het programma al voldoende uh, is... als ik kritiek geef op de critici. Want nogmaals, uh, uh, ik, ik ben het er niet mee eens met wat Marianne zegt... Uh, dat de astrologie uh, op empirische grondslag berust. Ik denk het niet. Ik denk dat het hoogstens berust op anekdotische waarneming... en niet op systematische waarneming. Mm -hmm. Leg het even uit. Dat, dat is ja... Dan moet ik toch weer teruggaan naar die geschiedenis. En dan kom ik ook gelijk weer bij Henk uit. Um, Oké, okay, die geschiedenis die begint bij die omens in Babylonië. Ja. En dan op een gegeven moment uh, uh, worden de astronomen, de Babylonische astronomen, zo knap. dat ze de Siderische Zodiac construeren. Vanaf dat moment zijn er horoscopen mogelijk. Daar kun je horoscopen gaan trekken. En vanaf dat moment uh, veranderen de omens die zich uitspreken over het land en de staat. Die veranderen in omens over het persoonlijk lot van de heersend vorst. En over de, de lotten, zou ik bijna zeggen, van de heersende elite. Vanaf dat moment is de uh, persoonlijke geboorte, de persoonlijke astrologie geboren. Op basis van de persoonlijke geboortehoroscoop. En dat is inderdaad ongeveer vijfde, zesde eeuw voor Christus. En dat zou ik willen nemen als het begin van de westerse astrologie. Ja, ja. Maar Goed, ik wil er heen, iets op aanvullen. Ja. Even nog over het ontstaan van die sterrenbeelden en nou ja, over het ontstaan van die dierenriem. Dat is eigenlijk doordat mensen gewoon naar de hemel keken en de beelden groepen sterren naam gaven. En dat, dat is dus inderdaad gewoon historisch gegroeid. Ja. Er zit niets bijzonders aan vast. Ja. Totdat ze op een gegeven moment merkten dat zon, maan. En planeten, ofwel dwaalsterren in die tijd. Altijd een vaste baan langs de hemel beschreven. En toen zei men, he, ook uit gemakzucht hoor, van Laten we dat de dierenriem noemen. Want dan hoef je niet naar een planeet te zoeken in de grote beer. Dat weet je van tevoren. Ja. He, en zo is dat eigenlijk. Ja, maar maar nee, dat, dat, dat, dat, kunnen, dus, dat kunnen dus gewoon afspraken zijn. Dus ja. dat, dat, dat, ik bedoel, dat heeft verder niks met specifieke astronomie of astrologie te maken. Dat ja, heeft daar wel zeker mee te maken. Jawel, maar ik, ik, ja. ik bedoel, dat, dat kun je onderling regelen. En ja. dat is dan een feit. Maar het hele verhaal, daar waar astronomie en astrologie uit elkaar gaan... Ja. He, ik denk met name dus de waarden die gehecht worden aan bijvoorbeeld uh, het voorspellend karakter. Die, die krachten willen analyseren. Uh, wat is daar jouw reactie op? Nou, ik... Uh... Ik ben daar niet zo van overtuigd. Ik weet dat onze zon he, is de levensbron. Laten we daar... En dat is heel duidelijk. Dat is een hele grote kracht op ons leven. Met de maan ben ik het er helemaal mee eens. Maar om nou te zeggen dat wij vanuit de sterrenhemel... He, en vanuit de planeten... Uh, daaraan krachten aan onszelf... Uh, toe moeten kennen... He, die op ons uh, uit, uh, uitgeoefend zouden worden... nee, want dan zeg ik... laten we even terug gaan... Nou, dan kom ik toch even bij de precessie uit... He, de astrologen hebben jaren, he, honderden, eeuwen of, he, honderden jaren gewerkt... zonder dat ze iets van de precessie wisten. Ook de astronoom nog niet. He. Maar de horoscopen werden gewoon gemaakt. Er zijn in de tussentijd drie planeten bijgevonden. Hmm. Nou, als het knikkers waren, dan geloof ik er nog in. Maar die hebben ook een hele grote massa. En die hoorden er toen niet bij. Die zijn er dus zomaar bijgezet. En spelen zomaar een rolletje mee in de astrologie nu. Dan zeg ik, ja, hier klopt iets niet. En zo zouden we nog wel, eenkel, nog wel enkele dingen ja. kunnen noemen hè, op astronomisch gebied. Waarbij ik zeg, nou daar heb ik nog grote kanttekeningen bij of dat uh, nu astrologisch wel zo klopt. Als je nog steeds met horoscopen en het systeemwerk van een paar duizend jaar geleden. Ja. Wout, uh, wat is de statistische waarde van astrologie? Nul. Oh. Ik kan het even kort toelichten. Eh... <laughs> uh... Als we de naam van Gogolain niet noemen... dan zou dit programma niet goed zijn. En het uh, werk van Gogolain heeft eigenlijk uh, aangetoond... dat de astrologie voor 90% onzin is. Maar als je nou vraagt naar de waarde van de horoscoop... ik weet niet precies hoe je vraag, vraag luidde. De Wat is de statistische waarde van astrologie? De statistische waarde van astrologie... dan interpreteer ik die vraag eerst eventjes in de zin van... de statistische waarde van het gebruik van de horoscopie in de praktijk. En die is nul. En daar is goed onderzoek naar gedaan... Het enige echte goede onderzoek door Jeffrey Dean, heel goed, over een aantal jaren. En er komt totaal nul uit. Het blijkt dat astrologen niet in staat zijn om de meest belangrijke eigenschap eigenlijk van de mens, extraversie of introversie, uit de horoscoop te halen. En bovendien zijn de astrologen het onderling oneens. Ja. Hier kan ik heel kort over zijn. Maar Jan? Ik kan Wout ik kan, uh, niet, uh, niet tegenspreken. Ik heb dus ook uh, veel contacten met Gokkelaar. Wat hij dus wel heeft aangetoond, is dat bepaalde planeten inderdaad een piek vertonen met het, ja, het karakter wat hun traditioneel is toegeschreven. Maar daar kun je in de praktijk niets mee doen, want het is niet 100% lang niet. In de praktijk moet je dan ook, um, dat heb ik al gezegd, ik vraag handschrift van de mensen, ik vraag foto van de mensen, ik probeer me in hun situatie in te leven. Dus alleen uit de horoscoop. ...zou ik het onverantwoord vinden om de ander te helpen. Vanuit de horoscoop kun je een leuk verhaaltje schrijven... ...waar de ander zich wel in ja. herkent. Maar echt helpen maar daarnaast heb je an totaal andere technieken. Absoluut. Ja. Even tot slot, Henk. Ik, ik, ik wil je nog even verder kietelen. Uh, er zijn toch hele treffende beschrijvingen geweest... Uh, van, ...door middel van horoscopen. Zou het nou zo kunnen zijn dat astronomen... ...misschien bepaalde krachten nog niet eens kennen... ...zoals vroeger de discussie geweest is over... Uh, het magnetisme, hè? een onverklaarbaar verschijnsel, later hebben we de oplossing gevonden. Kan dat ook nog aan de hand zijn, dat er misschien wel iets bestaat... wat astronomen ni nog niet weten? Nou, het magnetisme schrijf ik dan af. Tenminste, zeker om te gebruiken voor een horoscoop. Nee, nee, nee. Ik, ik, ik bedoel voorbeeld dat dat een kracht was die men... Ja, jij doet. bedoelt dat het nog, onbekende. Onbe nog echt onbekende ja, krachten. Ja, dus, dus zouden er andere krachten kunnen zijn die men nog niet kent? Nou, dan moet ik natuurlijk wel voorzichtig zijn. Want in het begin ben ik dus een amateurastronoom en geen astronoom. En op die stoel moet ik dus ook niet gaan zitten. En het is best mogelijk dat er nog krachten zijn die wij niet kennen. Maar dan betwijfel ik nog ten zeerste of dat nu een hulpbron zou zijn voor de astrologie. En, want uh, dat blijkt uit ook. Een heel mooi voorbeeld vind ik dan ook in de astrologie het gebruik van die huizen. He, dan zeg ik, daar dat past dus de horizon op en daar dat kan een sterrenbeeld nog binnen liggen. Dat, het kan zelfs ruim, een ruim sterrenbeeld, het kan er binnen liggen. En die huizen, dat is een hele moeilijke omschrijving die ze pas gevonden hebben. Of gevonden, uitgevonden is door een Italiaan. Veel later, de astronomie, astronomie bestond toen al een hele tijd. Ja. En dan, daarin ja. wordt dan behandeld het denken en doen he, van de mens. Kun je nou, het afronden? Want we zitten bijna aan de tijd. Ja. Dan vind ik dat uh, een hele bezwaarlijke zaak. Dat er op die manier met sterrenkunde omgegaan wordt. Ja. En dan, uh, mag mag het... ik de laatste... Seconde Bout, eerste Wout, ik laatste ben... reactie nog. En dan ja, ja, dit is uh, de, de, de vraag, de opmerking van... er is een, uh, een misschien onbekende kracht... is natuurlijk gewoon een grote flauwe gul. Met zo'n opmerking kun je nou ook alles verklaren. Het is namelijk niet falsifierbaar en daarom niet wetenschappelijk. Dus dat moet je meteen aan de kant zetten. Oké. Okay. Marjan? Uh, ik voel me niet aangesproken wat Henk zegt over de huizen... want juist daarom werk ik hem niet mee. Die is die ook niet. Ja. Uh, de krachten die daarbij komen... Als je het zonnestelsel ziet als één geheel waarin een bepaalde samenhang is... wordt het minder onbegrijpelijk. Niet verklaarbaar, maar minder onbegrijpelijk. Oké. Okay. Bedankt voor deze bijdrage aan deze uitzending. Het was uh, kort zo'n half uurtje. Te kort. Ja, voorbij. volgende week uh, zijn we er weer met het laatste programma uit deze reeks. En we zullen dan praten over de kerstster, ofwel de ster van Bethlehem... Er zijn een aantal interessante astronomische, of zo u wilt, astrologische verklaringen voor deze passage in het Bijbelverhaal. Een alweer boeiend onderwerp waar het laatste woord nog niet over is gezegd. Volgende week dus bij Teliak, dezelfde tijd en dezelfde zender. Nog een prettige avond.